8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Er gaan toch onafhankelijke dierenartsen naar de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Ze gaan onderzoeken welke dieren er zo slecht aan toe zijn dat ze moeten worden afgeschoten. Nu wordt die beoordeling gedaan door dierenartsen van Staatsbosbeheer, maar activisten vertrouwen die niet. Ze zijn bang dat er te veel dieren worden afgeschoten. Om de argwaan weg te nemen, kiest de provincie Flevoland nu voor onafhankelijke dierenartsen.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 Volgens RTL zeggen alle leveranciers nu dat ze het middel alleen nog verkopen aan andere bedrijven. Belgische kinderen mogen binnenkort vanaf hun dertiende zelf bepalen of ze gebruik maken van sociale media. Ze hoeven dan geen toestemming meer te hebben van hun ouders. De EU heeft de minimumleeftijd op 16 jaar gesteld, maar landen mogen er zelf voor kiezen om die te verlagen tot minimaal 13 jaar.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 Ja, en u bent weer terug bij het uh, radioprogramma Manjare. Het komt live vanuit Mister Kitchen in Amsterdam. We hebben vandaag de publiek bij. Het publiek heeft al een glaasje wijn gedronken. Is het nou een blend van Zuid-Afrikaans Zuid en Italiaans of Portugees? Het, het dankbare publiek heeft Portugeese wijn uh, gekregen. Maar Is het een na... beetje lekker, jongens? Ja, want de, de heer Hamersma heeft het voor jullie uitgezonderd. Ik uitgezond. ken deze wijn zeer zeker goed. Maar na de uitzending weet ik bijna zeker... als jij je een beetje weet in te houden... en Jacques <laughs> Hermers, de, de mannelijke gast Ik ben ook, aan het werk, dus ik hou dan, me dan in. Dan... dan uh, dan is er nog zat over om daar toch ook nog even te proeven. Dat is, Het is heel erg de moeite waard. We kregen uh, net een mail van een luisteraar... die schrijft toen we 35 jaar geleden met lijn... wijn als een living begonnen... waren we waarschijnlijk al een van de eerste die met Zuid-Afrika begonnen. Zonnebloem, alles verloren, et cetera. Dat waren toen de mooie huizen van daar. En we importeerden toen veel in magnums... omdat de wijn toen zoveel als mogelijk... in grote flessen afgezet konden worden. Wat een top. De jaren van toen die zouden nu nog gedronken kunnen worden. En dat is de meneer van wijnimport uh, in Balen-Nassau... die uh, de wijn uit Zuid-Afrika naar Nederland heeft gebracht. Ook gepraagd. een beetje België, dat, in Balen-Nassau. Ja, dat ba ja, oh. zei eigenlijk ja. op de grens is het, grensgebied. Ja. ja, nou, dat, ja, uh, ik heb ook nog de tijd meegemaakt... dat uh, Zuid-Afrikaanse wijn hier werd geïmporteerd... en op de hoek van de Overtoom zat een importeur... en er ging om de havenklap voor de apartheid nog de stenen door de ramen. Ja, ja. Dat, dat hebben, we, ook Dat hebben, hebben we ook nog gehad. Ja. ja, en hoe heet het ook weer? Oudspan, hè? Oudspan. Is de, de, de, de, de tijd van Oudspan. Ja. ja. Uh, wij, gaan, uh, wij gaan even voetballen. Ach. Jan Vincent van Zuiden, Excelsior, Ado Den Haag. Volgens mij is de wedstrijd net begonnen, toch? Ja, dat klopt helemaal. We zijn vier minuten onderweg in Rotterdam... waar Excelsior de nummer 10 tegen de nummer 8. Ado Den Haag speelt een echt duel uit de middenmoot in de eredivisie dus... Er zit maar één puntje verschil tussen beiden. Dus het verschil is klein tot nu toe dit seizoen. En beide ploegen azen toch wel een beetje op die achterplek. plek. Want ja, dat zou maar zo aan het einde van het seizoen recht kunnen geven op Europees voetbal. Of de play-offs om Europees voetbal, zo moet ik het zeggen. En dat zou voor beide clubs een absolute prijs zijn voor dit seizoen. Excelsior. Uh, ja, haalt de punten toch vooral uit dit seizoen. 25 stuks en 10 maar thuis. Dus ja, thuis publiek dat uh, toch uh, uh, ja, massaal is afgekomen op deze wedstrijd. Want het is helemaal uitverkocht op Woudenstein. Uh, Hoopt toch eindelijk weer eens een keer een... Thuis overwinning te zien van Excelsior. ADO heeft het wel lastig de laatste weken. Twee keer verloren op rij van NAC en Sparta. Toch ploegen die onderin staan. Dus ook die ploeg is echt wel toe aan een overwinning. En ja, zo zullen beide ploegen dus met hun eigen belangen aan deze wedstrijd beginnen. We zijn vijf minuten onderweg. Echte kansen nog niet gezien. Het is nog 0-0 op Woudestein bij Excelsior tegen ADO. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden bij de wedstrijd Excelsior Ado Den Haag. Ja. Uh, we gaan praten over uh, koken in de natuur. En dat doen we met Jacques Hermes, zoon van een aardappelboer, culinair journalist. En elke maand zit hij hier om over typische mannenzaken met mij te praten. Want ik begrijp niets van de wereld van mannen. En jij begrijpt er alles van. Zo is ongeveer de stand tot nu toe. Absoluut. Koken in de natuur. Ja, het is goed dat je zegt nog even die aardappelboerenzoon. Uh, Want uh, daar heb ik mijn eerste culinaire uh, natuurervaring opgedaan door het bijeenharken van. Uh, het uh, verdoorde aardappelloof na het aardappels, uh, rooien En dan die staken we in de fik. En dan deden we daar op een stokje deden we daar onze aardappel in. En dat was lekker. En dat was lekker. Maar zo'n rauwe aardappel aan een stok in die loof. Een rauwe aardappel. En die, die wordt dan gekookt, weet je wel. Ja, die gaat ik, lekker hoe in. lang sta je dan wel niet met dat stokje? Wow. Valt wel. Mee. In die tijd had je nog geduld. En bovendien het gos gooiden we gewoon met schillen al in het in het, in het as. Ik vind en dan pel je tijd. en dan pel je de, ja, de schoien. Ja. En niet, belang, niet onbelangrijk, een klein zakje zout meenemen. Want dat maakt natuurlijk. Ja. Dat geldt overigens voor al het koken in de natuur. Vooral, vergeet je. je met zout ik niet? zout niet. Ja, nee, precies. En uh, kurkentrekker is ook nooit overbodig, ga je nu zeggen. Dat kan, maar dat is meer jouw uh, dingetje. Uh, wij, mannen, wij mannen hebben dan van die schroefflessen, oh, die, uh, die, die je dan in de achterzak stopt. Dus. Jij bent uh, naar Scandinavië geweest de afgelopen weken. Uh, ja. En uh, daar heb je in de natuur gekookt. Nou, dat zei je ter bij vertrek. Nou, dan ben ik eigenlijk al gewoon. Dan weet ik niet meer wat ik moet zeggen, ja. en dat is zeer ja. zelden. Um, wat is dat dan? Ik ben naar Scandinavië. Nou, dat was, dat was... Ja, weet je, het klinkt wat uh, avontuurlijker dan het daadwerkelijk was, hoor. Maar uh, we hebben gewoon een vuur gemaakt in het we bos. Wat in een Ikea-vestiging. Ja, zoiets. Ga je nu en, met zo'n verhaal komen? En dan van die kutbuur daar lekker... Uh, Zwetenballetjes opgewarmd. Ja, in de boven. Nee, nee, trekken. nee. Het was, was, was, was met een uh, zogenaamde wildmark, een, een wildchef... die, uh, die zelf uh, in de buurt uh, overal al zijn... Uh, weet je wel, het, het vis, uh, ijsvissen, uh, de forella. Oh, ja. Uh, bij in zo'n bak, in zo'n. Uh... En, ja, en dan bij de lokale, uh, lokale jagers even een stukje eland ophaalt en wat korhoen en wat sneeuwhoen. En, uh, ja, dit ja, is de sfeer. Dat sfeertje ze, zeg ja, maar. En dan, sfeert. en dan een mooi vuurtje. En wat het leuke daarvan is, is uh, dan heb je bijvoorbeeld, uh, zij geven smaken aan, uh, aan, aan aan dat vlees door. Het, het vuur op te stoken met geneverhout, geneverbeshout, wat in Nederland helemaal eigenlijk een beschermd iets is. Mm -hmm. Het stikt daarvan. En dat ja. is zo lekker. Het is zo lekker. geeft een hele mooie dus smaak daar. Met de takjes bouwen ze dan een klein wigwammetje of zo? Je, je begint altijd met kleine wigwammetjes te bouwen, natuurlijk. Hè. Ja. Eerst kleine takjes en dan grotere takjes. En dan... Je moet ja. altijd eerst een tondel hebben. Hè. Een, een, een je weet tondel. wat een tondel is? Nee. Een tondel is eigenlijk een, een, een soort ja is het begin van een vuurtje. Uh, het tunnel is een, een soort nestje van, van brandbaar spul. Een moedervuurtje. Ja, dat ah, ja, heb ja, ja, ik wel ja, aangestoken. Ja, het is nee, niet een, een moedervuurtje, nee. want dat is dan weer geen moederding. Moederdeeg en zo, ja. Nee, uh, nee uh, het kan bijvoorbeeld, je, je kent wel die lisdodders, die sigaren. Ja. Als je die droogt en uit elkaar plukt... Dan heb, soort, uh, dan heb je een soort handje vol met pluis. En als je daar een vonkje bij doet, dan... Voosh, en dat is een tondel. Een tondel is dus de basis van het vuur. En daarmee gaan dan die takjes... Zoals en daarmee schuif je onder dus die takjes. takjes aan. En dan die kleine takjes. Maar even, ik dacht altijd dat kerels onder elkaar... dan met twee stenen zo ja, tegen elkaar gingen ketsen. Doel, ja, dat is zo onzin. Gewoon een lucifer, hè, water. Ik, ik, ik kan je gewoon in vertrouwen vertellen... ik heb laatst uh, doorgebracht in een uh, recreatieve Pipowagen. Op zich is dit al een mooie zin, vind ik. Ja, dat uh, ik net zeggen. Uh, maar toen uh, was ik uh, getuige van een workshop de man in jezelf weer terugvinden en toen ben Oei. ik gewoon achter de krant gaan zitten de zaterdagkrant, die is heel groot en dik en toen heb ik afgeluisterd ja, maar, krant, hè? Ja. maar dat zijn er zijn dus workshops voor mannen die leren vuur maken ja. Ja. Ik... En, en het dan daarna weer verleren maar goed ja maar weet dat je, is het... niet nodig per se om ah, zeg maar ja het is dus, nee maar kijk als jij eh, koken in een natuur ondertussen is trouwens onze eigen kleine charmante ja, dus, assistent enorme... ja, ja, enorm hoor, koop, koop, bezig. Ja. Ja, enorm vuur bezig enorm vuur maar, ehm, uh, uh, Godverdomme. Dat is helemaal niet nodig, zeg jij. Nee, nee, kijk, ik bedoel, als je dan in de natuur gaat, dat het allemaal zo stoer enzovoort, maar je loopt wel met een bijl in je handen of in je, in je rugzak, waarom niet een doosje lucifers? Ja, dus je hebt gewoon lucifers, je steekt het vuur. een vuur aan, ja. dat doe je met die tondel. Ja. Dan gaan die, die ja. takjes in je die... Ja. En goed, dan? dan? En dan? Ja, maar dat is, he, dat, dat, dat is even het vuur aan zich. Als je echt wil gaan koken op een vuur. Dan, kijk, ja, dan haalt. ga jij mij volgen. Nee, ik, zag, ik zag al spiritusblokjes. Ja, die, dat is een andere tak van sport. Nee, wat je, kijk, dan moet je gaan kijken hoe je het beste vuur kan maken. Uh, waar je het beste vuur kan maken. En eigenlijk is het het handigste, vind ik, uh, om een kuil te graven. Want, dat heeft dat voordeel... De wind. De wind. Uh, bovendien, de, de, de, de warmte gaat wat meer omhoog. De warmte waait niet weg. Uh, dus als je het vuurtje onderin een, een kuil hebt... en je doet daarboven een raster of een rooster of wat dan ook... dan uh, het, de, de warmte waait niet weg. Dus je graaft gewoon een kuil? Dus je ja, moet sowieso en een scherpij scherpij bij hebben? Ja, nou ja. ja, ja, ja. Of met je handen? Ja, Ligt eraan, als het, als het zand is, dan kun je het gewoon met je handen doen... En, en dan... dan ga je gewoon... Eigenlijk maak je een soort barbecue dan. Maar dan in de ja, Nou ja, wat je dan doet is... Je meestal gooi je er wat stenen onderin en wat hout over... om dat vuur te gaan maken. En, dan, uh, en dan, ga, dan gaat dat in de fik. En dan eigenlijk het handigste is om het niet met het volle vuur te doen... maar als het eenmaal uit is waarbij je uh, het, het smullende hout hebt... en die ontzettend warme stenen... Ja. Dat is trouwens ook een hele oude techniek bij de Maoris in Nieuw-Zeeland. Ik was geleden bij de Maoris. In Nieuw-Zeeland hadden ze, dat heet een hangi. Dat is een enorm feestmaal, wat ze Niet te met hongi, wat, wat het neuszoenen is. Maar hangi, dat is... Uh, ja, dat is... Die man weet echt veel, hè? Ja, die, maar weet die, ze zon, die weet ja. dingen. Maar uh, wat ze dan doen is, uh, dan maken ze eerst een enorm groot vuur. Daar gooien ze dan lavastenen op. Dat blijft drie uur branden en smeulen. Dan pakken ze met allerlei handmatige, of hoe heet dat, uh, uh, takkenachtige tangen. Pakken ze die stenen, gooien dat in een kuil. Dan gaat er in zakken, gaat daar allemaal eten in. En dan gaat er zand overheen. en Dan gaat het drie uur lang gaat ondergrond stoven. En die warmte van die stenen. Die zorgt dat die garing is. Yes. En ondertussen drinkt iedereen gerust een biertje voordat het. Want uh, ja, je, je moet spreken. wel geduld hebben. Hiervoor. Je moet wel geduld hebben. Want dat ja. is natuurlijk ook. wel ook dat, dat is dus een mannending over hier. Want de vrouwen mogen dus niet aan het vuurtje komen. Ja. Waarom is dat? Uh, nou, vuur is natuurlijk. Uh, uit de geschiedenis. is, is een tamelijk. Uh, uh, belangrijk ding. Hè? Weet, je, weet je, overigens, ja. de eerste keer. Ja, ja, ja. Pas op. Let op je woorden nu, uh, Jack. Ja ja, ja, ja, sorry. Ja. Leuk ja. je woord. Nee, ja, je kunt nee, ieder moment, moment deze heen. zaak nee, nee, uitgezet nee, nee, worden. Ja. Jongens. Ja. Nee, maar laat hij, mij, mij rustig dat verhaal opbouwen. Hem, precies, en laat hem vastdraaien. We gaan er gewoon Ik even rustig hier zitten. zitten. Overigens, de, uh, de, de, de, de eerste daadwerkelijke Marnedin. um, uh, historisch aantoonbare uh, kampvuurtje... waarop gekookt werd, was in uh, een wondergod in Zuid-Afrika. Dus dat komt er nee, niet nee, uit. Nou ben je helemaal weg ja, van ja, dat emancipatoire ja, verhaal. Heel makkelijk. Heel makkelijk. Hij heette zo, die god. Maar goed. Wat er ja, dus gebeurt vuur, op een gegeven moment was het heel erg belangrijk... om dat te laten branden. Hè? Kijk, vuur was er altijd al voor dat er mensen was. Dus dat maakt niet uit. Maar het moest, op een gegeven moment... Moest, moest je bewaren en bewaken... dat vuur. En op een gegeven moment, het vuur was, speelde zo'n grote rol... In een, in een kleine gemeenschap... dat het... Uh, kijk, we kennen de uitdrukking heilig vuur. Ja. Een vuur is heel erg belangrijk. Ja. En dat gaat onderdeel maken van... uitmaken van rituelen. En wie zit er altijd in? achter al die rituelen? en zijn al die mannetjes. Die zitten oh, allemaal in de kerken. Okay. Eh, Want ik dacht zorg, dat, dat het kleine huishouden altijd door vrouwen werd gedaan. Net zoals het klein vee en de kinderen. Dat wel, maar zodra het vuur heilig werd. en, en onderdeel werd van rituelen. werd het dus eigendom van de mannen. Ja, ja. En eigenlijk tot en nu toe. Het is het nog, is dat nog steeds zo? Ja, nog steeds zo, ja, Maar waarom kopen ze, ze dan thuis ook. zo weinig eigenlijk? Ja, dat is, ja, ja, ik vind dat ook. Maar daarom zeg ik ook: van, het zijn altijd van die. Die, al die barbecues, weet je wel, al die mannen die daar nou zo gaan... Eh, die nooit koken en dan gaan ze... En zo reken, met zo'n leren schort hè? Leren schort, allemaal van die rollende keukens waar ze die helemaal nee. door anderen in elkaar gezet zijn. En dat, okay, ik vind dat ja. verschrikkelijk. Nou, hebben we het erover, want feitelijk hebben we nog alleen maar vuur gemaakt. Ja. En daar moet iets op. Ja. En je had eh, echt best grote verhalen over eland en zo... maar ja. dan moet je dan ook maar net aan kunnen komen op dat moment. Ja, nou, laten we beginnen met een eenvoudig een visje. een kipfilet of zo? Ja, laten nou, we ook? beginnen met een eenvoudig visje. Ja, oké. Okay. Nou. Wat je dan hebt, dan heb je dus dat vuur. Uh, daar kun je, uh, als je uh, een, een metalen roostertje hebt... kun je dat daar bovenop gaan leggen. Hè? Ja. Dat, uh, maar als je dat niet hebt, dan uh, snij je keurige takjes... Uh, groene takjes uh, van, uh, van bomen en dan maak je een soort rasterwerkje van. Oh ja. Dus een rooster, ja, maar dan... Ja, precies. dan uh, uh, dat doe je en laat je even in water als je dat uh, bij de hand hebt. Kijk, als het groene takjes zit, dan gaat het niet branden. Maar daar kun je dus bovenop kun je je uh, vlees, uh, vis of wat dan ook leggen om te garen. Uh... En dat gaat, goed. Dat, ga, dat gaat goed? Tuurlijk gaat het goed. Je hebt gewoon vuur en warmte. Je hebt helemaal je geen hebt... deksel nodig. Je hebt helemaal een deksel. Nee. Je... Oh, het een hele Weber gedoe, zeg maar. Dat nee, is dan, uh... nee, nee. nee, maar ook be, wat bijvoorbeeld ook... Ken je, ken je in uh, Zuid-Spanje heb je de uh, Espetas de Sardinia's, de, dat mm -hmm. in, in de zuidkust, Er staan gewoon die staken met vissen. Die staan gewoon tegen een vuur aan. Schuin tegen een vuur aan. Hoe eenvoudig kun je het hebben? Ja. Je pakt een vis, je steekt hem aan een, aan een stuk tak... je zet hem schuin in de grond. Uh, niet boven het vuur, maar schuin naast het vuur. Want boven het vuur... Hem verbrandt hij waarschijnlijk. Nou, niet alleen verbrandt hij dan, maar dan komt, gaat al het vet eruit. En dat druppelt dan op het vuur bijvoorbeeld. Dus als jij ook... Uh, je kunt ook een, uh, een, een, een spitje maken. Als jij een, een, een vis of een stuk... of, of een kip desnoods... dan pak je gewoon twee takken met een vig uh, bovenaan. Dan leg je een warstak op. En daar... Uh, doe je dan je, uh, je kip, vis of wat dan ook uh, aan. En die kun je dan rustig draaien. Want draaien is belangrijk. Want uh, in, in vis, vlees, uh, daar zit vet en het vet moet zich verdelen. Ja. En als je draait, dan blijft het in het vlees zich verdelen. Dus je moet wel zorgen dat dat draaisysteem een beetje werkt. Ja, daarom is het heel erg belangrijk dat je, als je zoiets aan een spit uh, rijgt... Dat de gewichtsverdeling heel goed is. Juist. Dat je dus niet dat dat ding automatisch naar de onderkant zakt. Ik moet opeens denken aan een aflevering uh, van uh, chef, Table. Nou, ja. Multipartner ook. <laughs> <laughs> maar ik bedoelde eigenlijk Chef's Table. Ja? Okay. Uh, op uh, Netflix. En dat is van een hele beroemde chef die in Patagonië kookt. En die kookt in kuilen. Uh, dat is, um, hoe heet die? die Argentijnse Melman. chef. Melman. He? Melman. Melman. Melman. Uh, ja, Melman. En het is ook een hele erge paternalistische een beetje ja. macho fancy, nou. die ook de hele tijd vindt dat hij van vrouw moet wisselen. Zijn vrouw mag niet in zijn huis wonen... Met, waar hij een kind ah, ja. bij heeft. En dat ja. moet elders, want dat ja. stoort hem te veel ja, ja. bij zijn leven. Nee, nee, Kortom, ik, ik hou ik, niet van die man, nee. maar ik hou wel van, van die kou. Eten. Van die kou houden. Ja. Ja. Nou, toevallig, ik was uh, afgelopen voorjaar in Chili... waar hij uh, ook een restaurant ja. heeft bij een van de uh, wijn. ook, trouwens. Ja, wijnbedrijven. Ja. En dat is inderdaad hm. fantastisch om te zien. Echt, die keuken is hartstikke leuk. Ja, maar, en het hele personeel is ingericht ja, op ja. Uh, buiten koken, ja. uh, op stokken koken, in kuilen koken. Ja, en dan koken. hebben ze zulke grote vuren oh, en dan ja. hangen er gewoon allemaal, uh, hele kolen hangen daar gewoon. Is uh. het heel gek dat ik jou nu gewoon bij deze Inmanjari benoem eigenlijk tot een Nederlandse ja. namen? Nee, dat lijkt me heel gek, ja. Oké. Okay. Uh, Goed. Maar goed, je mag het doen hoor. Het is volgens mij net gebeurd. Ja, het, is, het is op eigen. Ja, de man van. Van, het, van het Hermesbeentje. Van de ene man naar de andere man. Wat een dankbaar bruggetje. Ja. We gaan naar het vlees mannetjes. van geitenbokjes. Mm. Want tot, uh, tot nu toe was het vlees van geitenbokjes eigenlijk niet op de menukaart te krijgen. Het werd beschouwd als inferieur. Uh, er werd maar 2% van dat vlees werd gebruikt. Maar sinds kort is er een coöperatie van 30 biologische geitenboeren. die er alles aan doet om dit vlees van geitenbokjes op de menukaart te krijgen. En Chris Bijma van de podcast Man met de Microfoon bezocht Marieke Lauwers van Pronkjewel. Melkgeiten in Ruinewold. Goedemorgen. Oh, ze zijn best wel groot ook. Ja, ja, dit zijn de fokbokken. Zo! Ja, ja. Maar dat is echt een hele grote geit. Ja, dat is het. De... Hoeveel weegt die ongeveer? Dat is wel eentje van 100 kilo. Nou ja, nou, ja, ja zoiets denk ik, denk ik. Zoiets, ja. Zal, zal goed kunnen. Ja. Dus hier staan de topbokken. En die gaan uiteindelijk voor, de, voor het nageslacht zorgen. Ja, dat klopt. Wat is die groot. Oh, en een goede sikko. Ja. Wat geweldig. Ja, mooi zijn ze. ja. Maar leg dan dus, leg eens uit hoe het in zijn werk gaat. Dus hier staan de topbokken ja. En hier staan ook nog de, de vrouwtjes die nog niet eens melk geven, begrijp ik? Dat klopt. D uh, dat zijn vrouwtjes die uh, drachtig zijn. En uh, dit zijn degenen die nog niet drachtig zijn. Dus die krijgen allemaal... Um, in mei, juni krijgen die nog een lammetje. Of twee. En als je een... Ja, als je koeien hebt, dan heb je misschien één bevalling per nacht. Maar hoe zit het dan met jullie dan? Of hoe gaat mij eruit zien voor jou? Uh, nou ja, stel dat er uh, tien geiten uh, per dag lammeren... dan heb je dus al snel 20, 25 uh, uh, lammetjes. Ja, dus die moeten dan allemaal uh, met de fles... Ja, en dat, uh, dat is best druk. En daarna moeten ze leren om aan de automaten... Uh, om zelf hun drinken te gaan halen. Maar je gaat in eerste instantie al die lammetjes dus met de fles ja, geven. alle lammetjes met de fles. Want wij willen er gewoon zeker van zijn dat ze voldoende biest opnemen. Biest? Biest is de eerste melk van een, uh, van een geit. Ja, en daar zitten gewoon veel antistoffen in. En je wil gewoon zeker weten dat elk lammetje voldoende ja, antistoffen uh, meekrijgt... zodat hij ook een goede weerstand uh, opbouwt. Dit zijn de kleine mannetjes. Hoe oud zijn ze? Deze lammetjes zijn ongeveer een maand oud. Schatje het, het zijn de meest knuffel, knuffelachtige dieren natuurlijk, hè? Ja, Die je kan hebben zijn, als boer. Ze zijn heel schattig, ja. En hoeveel zijn er nou geboren? Uh, er zijn uh, 150 lammetjes geboren. Dus 75 mannetjes en 75 vrouwtjes? Ja, ongeveer wel. En vertel nou eens, want... Wat gebeurde normaal met die, met die, bokjes? Um, nou, die bokjes? Die bokjes worden vaak op, op, op redelijk jonge leeftijd geslacht. Rond de 4, 5, 6 weken uh, worden ze geslacht. En het vlees wordt dan geëxporteerd naar uh, met name Zuid-Europa. Daar, uh, ja, daar is het vlees gewoon echt een delicatesse. Um, ja, en hier in Nederland kennen we het eigenlijk uh, nog niet. Het rare is natuurlijk dat. Want ik ben zelf vleesverlater, zeg ik heel eerlijk. Ja. Um, maar ik ben me er wel ter degen bewust van... dat elk geitenkaasje wat ik leuk over een salade heen sprenkel... dat is natuurlijk ook uiteindelijk ja, een, een bokje wat weer vlees wordt. Ja, zo is het. Ja, voor, elke, voor elke geit die, die melk produceert, ja, die heeft eerst lammetjes gehad. En, en de helft is bokjes. Dus ja, die bokjes, daar, daar moeten we ook iets mee. Ja. Er zijn eigenlijk twee types, uh, twee types vlees, capretto uh, en chiffon. En capretto is dus inderdaad van een lam van vier tot zes weken. En uh, chiffon is van een uh, lam van zes tot acht maanden. Uh, en wij willen graag uh, deze dieren hier op de boerderij houden totdat uh, ze chiffon zijn. Uh, lekker de hele zomer in de wei. En dan uh, inderdaad dat vlees uh, verkopen. En wat, wat kenmerkt nou goed geitenvlees? Waar worden de chefs enthousiast Eigenlijk. Nou, waar ze enthousiast van worden is: het is eigenlijk heel, heel mager vlees, maar het heeft wel echt um, ja, een goede structuur. En um, ja, het zit eigenlijk een beetje tussen rund en wild in. Dus het is, uh, ja, het is gewoon hartstikke goed, uh, goed smakelijk vlees, maar ook, ook mager. En lukt het nou eigenlijk al om het op de kaart te krijgen? Letterlijk. Ja, nou het lukt al wel redelijk goed. Er zijn afgelopen jaar zo'n 50 restaurants geweest die het, die het op de kaart hebben gezet. Ja, en dat proberen we dit jaar gewoon verder uit te breiden. Plus dat we ook ja, producten aan het ontwikkelen zijn. Nou ja, die bijvoorbeeld al, al kant en klaar zijn. Zodat, zodat iemand zeg, heel makkelijk gewoon iets op, alleen maar op hoeft te warmen of in de oven hoeft te schuiven. Zodat het ook... Ja, dat mensen zich niet afvragen van ja, wat moet ik er dan mee maken? Of hoe moet ik het dan maken? Maar dat het ja, eenvoudig is om het een keer te proberen. Oh, dat, dat moet ik meenemen. Wat, je, je hebt die al iets voor mij klaar, geloof ik, hè? Ja, om, we hebben Dat ga klaar. ik meenemen naar de studio. Ja. Aan ja. Het, dus dan zijn we nu al bijna aan het eind van de reportage. Ja. Hè, dat heb ik nu net warm gemaakt. Dan kom ik zo meteen de deur binnen. Dan ja. loop ik naar Petra. Wat neem ik mee? Soefie de gegade Lamsboud. Ja mensen, en daar is Chris Baijema met de soefide-gegaarde lamsbouwt. Ik heb, helemaal, ja, ik heb er zelf niks voor te doen. Uh... Nee, maar toch heel, toch heel bijzonder. En ja. je bent vleesverlater, dus dit, dit, dit, dit is ook wel groots van je. Dit is soefide gegaat, lamsbout. Uh, dit is vlees van de. het is een goede, goede plek om het nieuw te doen. Het is ook het eerste hapje wat ik andere, krijg tijdens deze uitzending. Nee. Echt lekker, Ach. zeg? Mmm. Wat leuk, Chris. Om daar te zijn. Ja, ik vind geiten, geiten heel leuk. Ja, dat dacht ik ja. al. Ik zag een foto van jou en. Ja, ik was heel blij met de Geliefde geiten. Ik vond jou leuk. Geiten zin. gaan ook aan je bijten. Ja. Echt, met, met je jas. En dus, ja, dat hoorde je ook in de reportage. Heel grote geiten ook. En ik vroeg ook aan van als er zoveel geiten zijn. Want het zijn geen koeien, het zijn natuurlijk meteen 500 geiten. Of je dan nog namen geeft? Dat was niet zo, maar ze had wel twintig favoriete geiten... Ja. die dan met je meelopen. Voor mensen die ook uh, op chic willen eten... op 1 en 2 april is er een speciaal geitenbokjesdiner... in het restaurant Rijks van het Rijksmuseum in Amsterdam. Dan wordt er dus alleen maar met die biologische geitenbokjes gekookt. Ondertussen is Francine Knorringgaard, de charmante assistente... de inzending aan het uh, uitserveren van de boerenkool... waar we het begin van de uitzending over hadden van, uh, ik ga het nu even goed zeggen... Willem Rouwenhof Willem Rouwenhof ga zitten, uh, Francine. Ik hoorde heel veel lawaai uit de keuken komen. Mm. Uh, je bent geassisteerd door een vaste luisteraar, Antoinette. Antoinette. Zonder Antoinette was het echt niet goed gekomen. Wat ging er mis dan? Nou, uh, ik dacht ik red dat binnen drie kwartier, maar uh, je zag me snijden. Het ja. was echt duidelijk dat Willem Rouwenhof een groot sporter was... want het was een enorm nou. werk... Dus ik bleef maar snijden en doen. Wow. En nu ga je ja. de ziektewet in of zo? Nou, dat valt ook wel weer mee. Ik wil, okay. niet, ik wil niet klagen, want ik heb een hele maar leuke je doet avond. Het wel. Tomaten, maar ik... tomaten -ergie. Ja, het RSI, ja. En, en toen moest nu... er tussendoor een roetje gemaakt worden. En dat was net even wat me nekte. Maar jullie ja. vergeten oh, dat ja, dan er oh een sambal, ja. sambal je bij dat je alle wijnen niet meer proeft. Ja. Dat goed. Oh. ja, dit is echt een nee, maar killer. Maar sambal ja. is natuurlijk toch een killer, hè? Waarom ja. niet, moeten, ja, moeten ja, wij dat niet. ook zo doen? Maar dan weet je even hoe Willem Rouwenhoff het zelf at. Ja, ja maar ja, ja, vind wel, met sambal smaakt alles natuurlijk. Maar jongens, maar... hoe ziet het eruit? Het is een timbaatje, hè? Het is een timbaaltje. Bij mij was het een timbaaltje. Het was een timbaaltje, is een beetje ingestoord. Uh, van... wat, ik leg nog even die sambal een beetje aan de kant. <laughs> ja. maar, nee, zeg maar. Het is al dente, is het. Hè? Dus uh, het heeft nog een lekkere bite, die uh, boerenkool. Ja. Tomaat en kaas. Dat is het toch ongeveer? Ja, tomaat en kaas en boerenkool. een Beetje olie, knoflook, uitje. Volgens mij kan je de zevende zeven er 77 mee worden. Hé, gezond. Oh. Ik vind het uh, helemaal niet gek, hoor, dit. Nou, lekker hapje lekker hapje. Mm -hmm. ja. Is het ook uh, heel nou, vegetarisch? Het is vegetarisch. Ik wilde zeggen, het is zo klaar, maar dat... Uh... Dat is niet waar. En wel, uh, maar... wel, welke kaas was het nou? Uh, Hutenkezen ah. en een beetje oude kaas. Zo niet om lullig rekenen. te doen, maar waar ja. zit die tijd? Alleen maar in die maken dan, of zo? Of ja, wat? je zou denken, nou, misschien had ik ook een kleine tegenvaller dat ik even zat uh, te klooien met het gas. Ja. Te en te het was geen gas. Was je je, had, je had Jacques een vuur moeten laten maken, dat gaat veel sneller. Ja. Buiten! Ja, natuurlijk. Ja. Ik vind dit even resumerend, een fantastische inzending. Lekker, hè? Ja, ik vind ja, dit, het is, lekker. dit is echt weer een goede ja. inzending. Het ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. is lekker. luisteraars mogen dat moeten proberen. Het is helemaal niet leuk om publiek te zijn bij Mandjaren. Nee. Dat nee. heeft hij nee. nu zelf <laughs> ook wel door. Het is veel leuker op de radio. Trouwens, als u publiek wil zijn, moet ik nog een En En vaderrecepten. Heel veel vaderrecepten. Maar er is dus een mag ik Nieuwe? niet inzetten. In, ik mag geen vaderrecepten inzetten. Nou, je bent een je onderdeel van een de redactie. Of hier. Ja, de vader. Ja, oh, maar je maakt, maakt hele lekkere dingen. hoor. Ja, ja, Doe onder een valse naam. Maar denk ja, veel aan. Dan stuur ik het in. Ah, ik kan niet anders dan die Brabantse Oh. Mm. Nou, Zet maar in, hoor. Daar moorden wij voor. Desnoods onder een andere naam. Ja, dat is oh. goed. Ik bedoel, dat mm. ligt niemand door hier. Nee. Helemaal goed. Dit is een hele lekkere inzending. Nou, leuk. Geitenbokjes is ook iets waar jullie heel veel van weten als man zijn, hè? Nou... Ja, ja, ik Ja, We verhaal. hadden de cliffhanger hadden we aan het publiek beloofd. Ja. Ik was in Longridge, in Stellenbosch. Dat is overigens van een Nederlandse, uh, Nederlandse wijnmaker. En uh, de wijnmaker daar ter plekke, Jasper Raats die hield uh, geitenbokjes uit de wijngaard door... netjes met hondenhaar in de wijnranken te hangen. Want er waren de geitenbokjes die de jonge loten op aarde bang voort. Dus die bleef hondenhaar. Ik trof dat hem bij een, een hondentricksalon. Ja, ik trof ja, hem bij een hondentricksalon. Maar hing die, die, hoe hing die die hondenhaar? In haar netjes natuurlijk. Ja. Dit was maandjaren. We zijn de volgende weer. <lacht> en leuk dat u er was en het eindigt met hondenhaar. Ik kan er ook niks aan doen. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? <tie> uh, ja, een beetje eng, maar erg enthousiast. Ik keur hem goed. Paraat uh, kennis over onze 120.000 artikelen. We hebben een gipsplaat, zo fijnenraad Kuiskop 3,9 bij 25 mm Philips PH2 staal gefosfateerd. We hebben een. Ja, ja, uh, oké. Okay, check. Gezonde dosis humor. Uh, ja, ja, ken je deze al? <tie> Komt een man bij de Hornbach, zijn de gipsplaten niet op voorraad. <tie> <tie> oké, okay. je bent er duidelijk klaar voor.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 In Slowakije zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de regering. Ze eisen nieuwe verkiezingen. Het land verkeert in een politieke crisis... sinds de moord op een onderzoeksjournalist. De premier is al opgestapt, maar zijn opvolger is een partijgenoot... en de demonstranten hebben ook in hem geen vertrouwen. Een Duitse politieagent heeft een boete van 1000 euro gekregen... omdat hij een vrouwelijke collega geen hand wilde geven. De agent, die moslim is, weigerde om religieuze redenen... haar hand te schudden toen ze hem wilde feliciteren met zijn promotie. Als het nog eens gebeurt wordt de agent ontslagen. Er gaan toch onafhankelijke dierenartsen... naar de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Ze gaan onderzoeken welke dieren er zo slecht aan toe zijn... dat ze moeten worden afgeschoten. Nu wordt die beoordeling gedaan door dierenartsen van Staatsbosbeheer. Maar activisten zijn bang dat die te veel dieren laten afschieten. En in Georgië zijn tien wintersporters gewond geraakt... toen een skilift met dubbele snelheid achteruit ging draaien. De slachtoffers werden meters uit hun stoeltje geslingerd... maar zijn niet ernstig gewond. Waardoor de Georgische skilift... Op Wordt nog onderzocht. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomporst en Margje Fixen. En welkom bij Langs de Lijn en Omstreken van deze vrijdagavond... met live muziek van David van Rooij, live Eredivisie Voetbal... en natuurlijk ons wekelijkse nieuwsforum. Er waait een nieuwe winst door Oranje... want bondscoach Ronald Koeman laat maar liefst vijf spelers debuteren. Zo direct het hoe en waarom. En aan tafel hoogleraar sport en recht Marjan Olvers... theoloog Bertjan Lietaard Peerbolte en Amerika-kenner Kirsten Verdel. Met hen bespreken we het nieuws van de afgelopen week. En wilt u bij dit alles ook nog wat bewegende beelden hebben? Ga dan naar de webcam nporadio1.nl... Eerst gaan we naar Jan Vincent van Zuiden is bij Excelsior ADO Den Haag. Hoe gaat het? We zijn uh, ruim een half uur onderweg. En uh, de score is geopend door de thuisploeg. Excelsior is op een 1-0 voorsprong gekomen. Door een doelpunt van Milan Massop. De linksback die een neusje voor de goal heeft als er hoekschoppen en vrije trappen worden genomen. Dat beweest hij ook nu. Want bij een hoekschop stond hij precies op de goede plek. Nou, hij kopte de bal in. En Johnson, de spits van Ado, probeerde die bal nog wel van de lijn te halen. Maar uh, het was uh, te tevergeefs, want die bal ging erin. En dus leidt Excelsior thuis met 1-0 tegen Ado. En dat is een meer dan terechte voorsprong. Want uh, Excelsior. Excelsior is de enige ploeg die echt wat laat zien vanavond tot nu toe. Had ook al een paar kansen gehad voor dat doelpunt. Een bal op de buitenkant van de paal van Messaut. En een enorme kans voor Luigi Bruins die zichzelf knap vrijdraaide in het strafschopgebied van ADO. Maar uiteindelijk zijn schot was niet genoeg. Was niet voldoende. Want Zwinkels, de doelman van ADO, die kon die bal tegenhouden. Maar Excelsior is duidelijk de betere ploeg. ADO geeft voorlopig niet thuis. Misschien ook niet vreemd. Want ze spelen met vier andere spelers vanavond. Komt door een aantal blessures. Een hele, bijna de de hele verdediging is ofwel geblesseerd ofwel geschorst. Dat geldt voor Ebu Ehi, Beugelsdijk en Kanon... die vorige week rood kreeg tegen NAC en één wedstrijd geschorst is. Dus ja, ze spelen met veel andere spelers. En dat maakt het toch lastig voor ADO dat nu wel in de aanval is. De bal komt voor via goppel, maar de bal wordt verwerkt door Excelsior. Dat dus goed begonnen is aan deze wedstrijd. En na ruim een half uur met 1-0 voor staat tegen ADO. Boscoach Ronald Koeman heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt. We wel met Engeland en Portugal. Niet zoals de afgelopen jaren... Uh... Ongeveer tien jaar uh, met een persconferentie. Nee, hij doet dat per mail, per persbericht. Jeroen Elsoff hier aan tafel, onze voetbalcommentator Jeroen. Uh, dat nou is even avond. wennen, hè? Dat is even wennen. Ja. Ja, het scheelt wel een ritje met de auto. <laughs> vind je het jammer dat het zo gaat? Ja, ik vind het wel jammer. Ja, ja, Hoor een ik, beetje bij, het, toch? Ja, het hoort erbij. En het is ook altijd wel, uh, wel spannend welke namen wel en niet. En het spel wat daarna ontstaat. met uh, waarom heb je die wel geselecteerd. en waarom die niet. Dat is ook altijd interessant om uh, mee te maken. Maar goed, um, een, een, een nieuwe frisse wind waait met de komst van Ronald Koeman. Maar dat betekent wel dat er een heleboel deuren dichtgaan. Maar en waarom en doet dan... hij dat niet meer dan? Ja, kijk, uh, zij zeggen bij de KNVB. en uh, dat, dat zie je niet alleen bij deze, bij deze uh, persco persconferentie. die dus geschrapt is. maar ook met de trainingen de komende week. Uh, het, wij willen de focus op voetbal en al die randzaken zoals zij het noemen, dus uh, de lastige vragen van journalisten... de discussies uh, eromheen, het aankomen van de spelers... met of zonder hoed waar het dan over gaat, dat wil, daar willen ze gewoon helemaal van af. Dus, uh, dus zij kiezen ervoor, en ik vind dat uiteraard jammer... want uh, dat gaat ten koste van de informatie die wij krijgen... en die we kunnen delen met het publiek. Zij zeggen, we gooien de deuren dicht, dat gebeurt in Engeland... en in Spanje bij de clubs al heel veel. Um, in de rest van Europa zie je dat bij de nationale teams dat verdeeld is. Hè. De een gooit het juist wel heel erg open voor het publiek. Daar wordt veel getoond en de ander gooit het dicht. En nu met, met de slechte resultaten van de laatste jaren achter, achter zich... en met Koeman die komt, gaat er heel veel veranderen. En is, zeggen ze, dat komt uit zijn koker, denk je? Nou, ik, kijk, uiteindelijk is de bondscoach doorgaans wel degene die, uh, die de basis en die dit soort dingen bepaalt. Alleen dat gaat in samenspraak met een uh, communicatieafdeling. En die zullen, uh, nou, die, zullen, die zullen dit hebben voorgesteld. Of die zullen samen met Koeman hebben gezegd van oké, okay, ja. zo gaan we het doen. Eerst maar eens uh, even rustig beginnen misschien. Deze, nou, ik, denk dat, ik denk dat zeker dat, hè, dus, dus zeker in deze eerste week. Maar wat nu volgens mij wel gaat blijken, maar daar zal die maandag ook wel antwoord op gaan geven. Is dat het denk ik voor de rest van het traject ook zal volgen. Ik kan me best voorstellen dat je na zo'n turbulente periode met Nels-Aftal in zo'n eerste week eh, met heel veel nieuwe spelers zegt van nou we beginnen even rustig een beetje in de looten. Maar het ziet er uit dat, uh, ja, dat dat eigenlijk de komende jaren wel altijd zo zal zijn. Nieuwe lijn, nou ja. Uh, de selectie hebben we dan wel en je kan ze vast binnenkort wel stellen, die vragen. Want die persconferentie komt er wel een keer. Maandag, op. Ja. maandag gelijk, ja. ja. En dan hoor je dus, dan kan je iets vragen bijvoorbeeld over de, de, de vijf debutanten, uh, waarvan er drie bij AZ spelen, waar het weghorst Marco Bizot en Til... Ja, dat zijn toch wel de belangrijkste, de, de, de, de opvallendste namen? Ja, je hebt er eigenlijk als je kijkt naar de debutanten nog twee bij. Ik bedoel, ik vind uh, Justin Kluivert ook een heel opvallende naam. Zeker vanwege zijn leeftijd. Hij is 18 jaar. Ja, ja. Um, wat daaraan ook, ook opvallend is, is dat een jongen die de laatste tijd bij PSV... juist heel goed doet Bergwijn, niet geselecteerd is. Die zit bij Jong Oranje. En een ander is, uh, is Hans Hatenboer, die, die ook geselecteerd is. Die speelt bij Atalanta. Hij uh, is echt een respect. totaal onbekende speler, laten we zeggen... voor het grote publiek... die dan wel in Italië echt zijn weg heeft gevonden. Hans Hatenboel. Ja, ja voor de, ik denk voor de voetbaldiefeerbe... dus de mensen die de Europa League kijken... daar is hij de laatste, de laatste maanden wel wat vaker in verschenen. En bij Groningen speelde hij natuurlijk... hij heeft bij Jong Oranje gespeeld... dus ja. als je wat wat meer in het voetbal zit, dan ken je zijn naam. Maar ja, het, hij speelt niet bij een aansprekende topclub in Europa... maar er zijn niet zoveel spelers meer in, uh, <laughs> van Nederlandse komaf die, die daar spelen. Dus ja, dan heb je al snel met dit soort namen te maken. Maar ik, ik ben benieuwd, het, hij doet het namelijk bij zijn club heel erg goed. Het is ook geen pannenkoekencompetitie, de Serie A. Dus Zeker ja. niet. Nou, laten we even luisteren naar een van de debutanten uit Alkmaar... Guus Til. Bijzonder moment voor hem natuurlijk. <tus>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 Uh, we kwamen bij elkaar en toen uh, zij trainen voor dat we moesten eten dat hij even wat uh, kwijt moesten. Toen zei dat we er alle drie bij zaten. Toen kregen we applaus en iedereen even feliciteren en uh, succes wensen. Maakt het ook extra leuk dat, het, dat jullie er alle drie bij zitten? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Anders zit één uh, ja. Ja, niet in zakje nas, maar die vindt het wat minder leuk. Maar nu was het wel grappig dat we alle drie erbij zaten. Dus het was gewoon een uh, groot feestje. Ja. Wat zul je voor voor volgende week? Wat ik me voorstel. Ja. Ja, ik, ik ben er nog nooit bij geweest, dus ik weet het niet. Nou ja, goed. Uh, ja, uh, nieuwe bondscoach, uh, wedstrijden. Engeland, Portugal. Ja, het, het is allemaal wat. En ja, precies. Ik weet net zoveel als jij. Je ja. ja, hebt nog nooit bij gezet, dus ja. Ja. Dit, dit, Nee, Dat had u wel willen. Uh, ja. Dit is dus... Ja, kijk, ik ben... Uh, ik, ik kom vaak in Alkmaar. Ik bedoel, uh, het is de club waar ik van jongs af aan uh, veel kom. Omdat ik in Alkmaar ben geboren. Dus ik ken Christel uh, ook vrij goed. Dit is natuurlijk... Dit is natuurlijk, deze jongen is echt een geweldige gozer. Ik bedoel, je hoort het in al zijn interviews, hij is vrolijk. Hij maakt van geen enkel probleem een groot probleem. En dat is volgens mij heerlijk. Even los van het feit dat ik hem ook nog een heel groot talent vind. Ook heerlijk om in je groep te hebben. Ja. Bovendien moeten we hem snel selecteren, want hij is geboren in Zambia. Zijn vader was ontwikkelingswerker en... Uh, Via Facebook krijgt hij nog wel eens berichten van de Sambiaanse vanscoach. Ja, Komt spelen. Ja, dus heel snel. Ja, spelen, ja. Die jongen, ja. Ja. Maar eh, hebben ze het verdiend, uh, die, die jongens van AZ? Uh, samen met Bizot en uh, Spits Weghorst? Ja, nou ja kijk, uh, Weghorst staat, uh, staat bovenaan in de topscoreslijst in Nederland. Is wel, vind ik eigenlijk, een hele opvallende naam natuurlijk. Omdat, ja. omdat het een jongen is waarvan we eigenlijk al, al een hele tijd afvragen... van kan hij wel zo goed voetballen? Maar uh, hij wordt steeds beter en beter en maakt veel doel. Ik denk, denk dat Koeman nu en gewoon... Ben net... je zelf made man? Ja, maar kijk, die werkt echt het snot voor zijn ogen. En die, die, je hebt voetballers die zeggen als ze verliezen van. Nou, ik ben er zo lang, zo lang ziek van als ik verlies. Nou, dat, soms geloof je dat niet. Maar het die ligt echt huilend naar zijn ja. bed als je een eredivisiewedstrijd van VVV een keer uh, verliest uh, de hele week. Die is, uh, die, dat is een obsessie en ik denk, Koeman die zei bij zijn aanstelling dat hij echt weer jongens wil hebben die met trots voor Nederlandse ja. elftal spelen enzovoort. enzovoort ja, want heeft... zijn zij echt trots? Want ik bedoel, Nederlandse elftal heeft niet echt een, nu een hele goede reputatie. Toch willen zij dit wel heel graag. Ja, ik denk overigens echt wel dat, uh, dat de meest... nou ik denk eigenlijk alle jongens die daarbij zitten, wel gewoon. Is de jongens er uh, Ja, nou, voor Stil en Wout Weghorst zeker. Die heeft, die heeft het er al tijden over en die heeft er echt nooit op gerekend. Dus, uh, dus die zal straks op de training en in de wedstrijd ook echt het achterste van zijn tong uh, laten zien. Dus ja, ik, ik ben echt super ja. benieuwd naar wat het maar, maar Til die zegt wel iets. Hij zegt, ja, wij, het ging natuurlijk niet goed. Afgelopen weekend Floor AZ van Feyenoord. En dan kwam dat oude uh, kenmerk weer naar boven van uh, AZ. Dat ze maar niet binnen ja. van die top drie clubs. Dat als het er echt om gaat, de grote wedstrijden. Dan, dan komen ze toch tekort. Nou, de wedstrijden bij Nederland zelf dat zijn natuurlijk ook grote wedstrijden. Kunnen zij wel mee op dat niveau? Ja, maar kijk, weet je. Uh, laten we dan nou niet denken dat Guus Til... Misschien verrast Koeman ons wat zou kunnen. Maar Guus Til komt er net bij. En dat zijn geen jongens die in principe direct... Uh, in de basis staan. Tenzij hij. Ja, hij zal ze zullen speeltijd krijgen, maar Koeman heeft natuurlijk op het midden ook nog Strootman. Heeft Wijnaldum, heeft Prupper. Dat zijn jongens uit wat grotere competities. Ja. En hij haalt nu de jonge Til erbij. Want uh, één ding is heel belangrijk om, om nog maar een keer te benoemen. Een jaar lang spelen we geen enkele wedstrijd die er echt om gaat. Dus over een jaar gaan we spelen voor het Europees kampioenschap. Heel het rustig aan beginnen, maar ja. toch is het leuk. Je zei het al, ook voor Justin Kluivert, 18 jaar pas en op dat hij volgt zijn vader Patrick natuurlijk, die ook op 18-jarige leeftijd debuteerde. Verslaggever Marten Vriesma vroeg hem wanneer hij het goede nieuws hoorde. Net, net van de trainer. Die zei hem en glimlach om zich gelijk. En trots jij? Ja, ja zeker. Heel trots op mezelf en ik denk mijn ouders ook en mijn familie. Ja. En ik denk als mijn telefoon open zo, dat hij uh, opblaast. En je medespeler is net, uh, je zat op de rug van Sieg. Uh, die dacht ook: uh, dit is leuk voor hem. Ja, ja, ja, die gunt het me als zijn als, uh, ja, eigen broertje. En uh, zo voelt het ook uh, onder elkaar. En het is gewoon blij dat hij uh, zo met me meeleeft. Vind je dit ook een logisch moment? Jij bent hier klaar voor al voor deze stap? Het zal blijken, het zal blijken. Maar uh, ja, om daar al te zijn met de jongens is, uh, gewoon, geweld, is gewoon geweldig. En uh, om jezelf te laten zien. Uh, ja. Dat zou wat, uh, zou wat betekenen. Je betekenen nu hoop op speelminuten, natuurlijk. Ja, dat is wat anders. Uh, Dan moet je zelf gewoon natuurlijk laten zien op trainingen. We hebben genoeg training om jezelf uh, om in de, in de kijk te spelen. En dit is gewoon mijn volgende doel om uh, dat te doen. Ja. En jij, uh, het zelfvertrouwen, dat is er bij jou wel. Ja, altijd. altijd tuurlijk. Justin het pas 18 jaar. Um, maar Jeroen, uh, wat ik begreep, toch niet in de supervorm? Nee, laatst laatste tijdens Bergwijn. Daarom vond ik opvallend dat Bergwijn niet geselecteerd is. PSV, laatste ja. laatst tijdens Bergwijn beter in vorm kluift. heeft van zijn zes doelpunten en zijn vier keer uh, geef van assist. Dat heeft hij vooral de periode van voor de winststop echt uitgeblonken. Mm -hmm. um, dus opvallend. Dat zijn, dat zijn vragen die we, die we aan Koeman gaan stellen. Denk ik uh, maandag waarom ja. wel kluift en geen Bergwijn. Maar ik vind wel. Ja, is hij er klaar voor? Kijk, Koeman kan over een lange termijn kijken. Ik zeg het nog maar een keer. Ja. Uh, er komt straks wel Nations League aan. Dat is een, een leuk en mooi toernooi. Maar, dan maar, had tegen je drie ook kunnen maar dat kan nog komen, want je ja. speelt in juni ook. Ik denk dat Koeman gewoon nu, die zal aan een systeem gaan werken. Dat is voor hem, denk ik, het belangrijkste. Mm -hmm. Ik vermoed met drie verdedigers. Dus het WK-systeem, het, het, het zeg maar, dat Koeman daarvoor zal gaan kiezen. En nu gaat hij gewoon mensen bekijken en... En de Kluivert is er daar een van. En je kan van Kluivert vinden wat je vindt. Qua vorm op dit moment. Maar iedereen talent. ziet natuurlijk wel dat het een van de grotere talenten in Nederland is. Alleen uh, wat we, ja. het probleem met de Eredivisie op dit moment is dat we niet zo goed meer weten hoe goed een talent is. Vroeger ja. zeiden we als je in de Eredivisie heel goed was dan kom je verder ook in Europa snel aan de top. Ja dat kan je tegenwoordig lastig nog zeggen. Blijf er even zitten. Uh, we gaan even naar Jan Vincent van Zuiden. Want Excelsior ADO, eerste helft. Loopt tegen het einde Jan Vincent. Ja. Anderhalf minuut nog officiële speeltijd. En er zal niet heel veel bij komen. Het spel heeft niet echt stilgelegd tot nu toe. Uh, stilgelegen tot nu toe. Uh, het staat nog steeds 1-0 voor Excelsior. Door dat doelpunt van uh, Milan Massop. De linker verdediger zijn vijfde doelpunt al dit seizoen. Nou, als verdediger van Excelsior vijf keer scoren. Dat, uh, dat is toch wel opvallend. En uh, hij uh, ja, bewees dus vanavond opnieuw zijn waarde voor de ploeg van Mitchell van der Gaag. Die aangegeven heeft na dit seizoen niet verder te gaan als trainer van Excelsior. Dus er zal volgend seizoen een uh, nieuwe trainer hier in Kralingen voor de groep staan voor Excelsior. En Ado, ik zei het al, heeft nog niet heel veel laten zien. Inmiddels wel twee kansjes gezien. Een schot van Goppel van afstand. Die speelt vanavond in de plaats van Hooi En um, ook een... Uh, ja, Kopkans voor uh, Valkenburg. Die kwam uit de voorzet van diezelfde Goppel. Dat is dan de gevaarlijkste man van Ado tot nu toe. Maar echt heel veel stelde het niet voor. Nee, Ado heeft het gewoon lastig. Excelsior doet het uitstekend. En uh, staat dus terecht met 1-0 voor. laatste minuut van de officiële speeltijd uh, loopt. Waar uh, Ado nog een ingooi krijgt met Goppel. Die staat klaar om die bal in te gooien. Wacht tot er... Spelers komen die gaan bewegen. Uiteindelijk komt hij bij Gorter. Verdediger naar middenveld. probeert die bal voor te zetten, maar dat lukt niet. bal wordt weggewerkt door Massop. Opgevangen door Ado op de middenlijn. El kajati dat is toch een van de spelers, de creatieve spelers van Ado. Die uh, ja, toch voor moet, voor ide ideeën moet zorgen vanaf het middenveld. Maar hij verspeelt nu de bal. Loopt zichzelf vast. Er kan er nog een counter komen. We krijgen er één minuut extra bij. Deze eerste helft, die extra minuut, is ingegaan. Met een aanval van Excelsior over de rechterkant. Waar uh, Higam Fijk klaar staat. De bal even terugspeelt op uh, Jurgen Martij. En die speelt hem dan uh, opnieuw terug naar Higam Fijk. Dat is een creatieve man aan de kant van Excelsior. De bal gaat naar uh, Levi Garcia. Mooie beweging van Garcia. Het strafschopgebied in kan hij uithalen. Garcia doet het nee. Hij schiet een bal op Zwinkels. Toch nog een goede kans voor Excelsior Zo in de slotfase van deze eerste helft. Bijna dus 2-0. Via Levi Garcia. Mooie actie van de rechtsbuiten. Die zichzelf knap vrij draait. En dan uiteindelijk schiet maar op de vuisten van uh, Zwinkels. Zo blijft het dus 1-0. Nou, is het uh, bijna afgelopen. Siemen Mulder, de scheidsrechter, kijken eens op zijn klokje. Nou, hij laat toch nog even doorgaan. Maar de verdedigers van Excelsior vinden het wel prima... spelen de bal naar elkaar toe. Nou, dan kan je als scheidsrechter denk ik beter zeggen van... Uh, we houden er mee op. En dat doet Siemen Mulder dan ook. Het is afgelopen in de eerste helft. Excelsior gaat aan de leiding in eigen huis... met 1-0 tegen Aden Den Haag. En dat is een terechte voorsprong. Nu doen alsof hier uh, nog even aan tafel om te praten... over de selectie van het Nederlandse elftal. Dat is dus Onder bondscoach Ronald Koeman. Uh, soms te even snijden, maar even kort nog. Zijn er nog namen die jij miste? Ik denk, nou, dat is apart. Die zitten er niet meer bij. Uh, nou, ik blind is geblesseerd. Ik bedoel, in principe speelt ook niet zoveel. Maar is in principe natuurlijk wel uh, iemand ja. die je selecteert als hij zou spelen. En van Ginkel, daar is de afspraak mee gemaakt dat hij uh, rust neemt. Omdat hij een tijd geblesseerd is geweest. En verder, ja, namen als uh, Vincent Jansen ook geblesseerd. Locadia, uh, tijd geblesseerd geweest net aan het spelen in de Premier League. Geen huntelaar en geen van Persie. Uh, dat geeft ook wel iets aan over de, de, de, ja. de jonge Nieuwe jonge die nu aan de beurt is en geen Ruud Vormer die wel in de voorselectie zat. Dat zijn eigenlijk de namen waarvan je denkt, hey, maar ja, daar dat je was ook niet van. zat bij de voorselectie. Ja, dat was ja. een opvallende naam. Ja. voetbal van het jaar in België, maar niet goed genoeg voor het Nederlands Ja, Wesley Sneijder zit er ook niet meer bij. Uh, hij had er nog wel op gehoopt om zijn Interland carrière op een heel ja. mooie manier te kunnen afsluiten. Het is wat het is, weet je. Wel? En ik ga er niet, ik ga er ook niet moeilijk om doen, niet. weet je? Ja, dat weet ik niet. Nee, ik ga daar zeker Want niet. Want dat zit om. je al wel hoog.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 Geen echte afscheidswedstrijd, ja, zo noem maar in, in Nederland nog eens een paar die echt zo bedacht waren. Uh, zoveel zijn er volgens mij. Nee. Kijk, Robbe uh, kreeg een afscheidswedstrijd, maar het liefst. Dat viel toevallig. Uh, samen. Dat, dat viel samen. Ik bedoel, uh, uh, ik ben net als iedereen in Nederland volgens mij helemaal gek op Wesley Sneijder... die heel veel heeft betekend voor, uh, voor het Nederlands aftal. Bijna twee keer wereldkampioen geworden, maar uh, dus twee keer net niet. <lacht> Ik denk alleen dat het handiger was geweest... Uh, als je dus, want kijk, nu wordt het gelijk een beetje... dat is het gevoel dat ik erbij bij krijg. En hij wilde er natuurlijk ook niet om smeken... maar hij is zo'n straatschoffie nog altijd... die gewoon wel even zegt van uh, ik baal er wel van. Ja. Uh, ik snap ook wel qua samenloop van de omstandigheden... dat je nu bij een nieuwe bondscoach die serieus wil beginnen... Uh, dat je daar een beetje mee in je maag zit. Maar op het moment dat Koeman naar Snijden gaat... wat, wat mij betreft en afspreekt dat dit de uitkomst is... Hè, we, we, we, we kappen er zeg maar mee met, met, met elkaar... Er staat 6 september nog een, nog een lege datum. Had het gelijk ingevuld en ook naar buiten toe gecommuniceerd. 6 september wordt uh, het grote afscheid van Wesley Snijder met een interland. Dan had je dit gedoe denk ik niet dat gehad. Dat gaat gebeuren. Nou ja, ik weet niet, hoe, ik weet niet hoe, dat, hoe ze dat gaan doen. Want er gaan nu ook geluiden, dat lees ik dan in de krant... dat er misschien ook wel uh, tegen die tijd met Van Persie... Uh, ja. die nog geen afscheid heeft genomen, die nog gewoon beschikbaar is... of met Van der Vaart iets ge moet gebeuren... Ja, dus uh, het is een beetje op zijn Nederlands van we zitten ermee. mee, hoe, hoe moeten we dat nou doen? En uh, ja, jij hebt het over Podolski bij Duitsland, die, uh, die ja. speelt in de wedstrijd, die scoort ook nog en die wordt gejonast. En Robben was natuurlijk geweldig, maar vergeet niet wel op een avond dat we werden uitgeschakeld uh, voor het wereldkampioenschap. Dus het was niet zo dat die avond nou ja. uh, vooraf de, de Arjen -Robbe avond was. Zo was het. Oké, okay, uh, volgende week gaat het beginnen. Jeroen, dankjewel. Jeroen Elshoff. En we hebben live muziek in de studio. David van Roy met zijn pianist Jetsen de Jonge, hartelijk welkom. Ja, we gaan hi. straks, uh, je blijft hier uh, vanavond, dus we gaan het straks hebben over de Voice, waar je heel ja. ver kwam. Eerst, uh, je speelt vandaag drie nummers. Uh, ja. We hebben je gevraagd een nummer bij het nieuws te spelen. Welk nieuws is dat geworden? Nou, um, ik heb even zitten scrollen en ik heb eigenlijk het nummer pas vandaag heb ik dat pas uh, vastgelegd, omdat ik zo zat van: weet je wat? Komt Elke dag komt er weer ander nieuws bij. Zeker. Dus ik heb op het langste, tot het laatste moment gewacht. En uh, ik ben tot de conc conclusie gekomen... dat als je algemeen nieuws bekijkt... en dat zeker dat het uh, eigenlijk altijd heel veel... Uh, bomaanslag hier, ongeluk daar... Ja, het is heel, veel, heel veel narigheid, heel veel haat, heel veel verdriet ook. En toen kwam ik opeens op een heel erg leuk artikel... wat eigenlijk heel erg luchtig was. Dat was dat koningin Elizabeth van Engeland... Uh, en uh, formeel uh, toestemming heeft gegeven voor het huwelijk van haar kleinzoon Harry. Met uh, Meghan Markle. En dat vond ik zo leuk, zo luchtig. Dat ik dacht van ja, daar moet ik een liedje bij doen. En daar gaan wij naar luisteren. Ja. Forever can never be long enough for me. I've been long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight is lifted, love has surely shifted my. een stem. Het oh Prachtig om dat zo te Gelukkig blijven jullie nog even bij ons. Wat een, wat een pianist ook, hè? Jetsen de Jong. Heel Super. mooi gespeeld. Straks horen we meer van jullie. We hebben een tafel uh, ons nieuwsforum. Marjan Olvers, Kirsten Verdel en Bertjan jan Lietaert-Peerbolten. Uh, hopelijk hebben jullie ook wat... Uh, positief nieuws uh, meegebracht, want daar beginnen we altijd mee. Het eigen nieuws van onze gasten. Bertjan, jan we beginnen bij jou. Wat ja, is jouw nieuws van deze week? ik heb uiteraard, jij een positief nieuws. Uiteraard, Ja, weet je, je hebt gelijk als je zegt... er komt ongelooflijk veel ellende voorbij in het nieuws. Het was deze week een beetje een klein item... maar ik vind het een headline waard. Vijf jaar paus, Franciscus. Je bedoelt zo knap dat hij het vijf jaar heeft volgehouden? Er gebeurt niet echt in zijn schoenen heel geslaven. veel van alles. Kom jij aan met vijf jaar? Vertel. Ja. Deze man heeft in vijf jaar tijd de wereld veranderd. Hij kwam als jezuïet, koos de naam Franciscus. Franciscus van Assisi is de beschermheilige van de armen... van de vluchtelingen en van de natuur. En wat doet deze man? Hij staat vijf jaar lang op voor de armen... de vluchtelingen en het milieu. En met wat hij tot dusver gedaan heeft, is hij de wereld aan het veranderen. Hij heeft het menselijk gezicht van de Rooms-Katholieke Kerk weer neergezet. Heb je een voorbeeld? Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan zijn actie toen hij net paus was... om naar Lampedusa te gaan, het eilandje waar vluchtelingen aanspoelen. Nog steeds. En sommigen zelfs levend aankomen. Uh, golven van kritiek over hem heen gekomen, want dat doe je niet. En de paus zegt, politiek interesseert mij niet, het gaat om mensen. Ja. Dat deze man vijf jaar lang nu aan het roer van de katholieke kerk staat. Dat vind ik uitzonderlijk goed nieuws. Hij wordt, als het goed is, deo Volente zeg ik dan als theoloog. Uh, in december van dit jaar wordt hij 82. Ik hoop dat hij op zijn minst 92 wordt. Ja, maar hij zei oorspronkelijk: ik ga waarschijnlijk niet zo lang blijven. Maar het lijkt me nee, alsof maar, hij iets steeds leuker begint te vinden. Um, nou, ik weet niet of hij het leuk vindt, maar ik denk ook niet dat dat van belang is of hij het leuk vindt. Het is hij helemaal niet leuk, missie. toch? Nee, nou, hij niet heeft leuk? heel veel weerstand ja. binnen de kerk... omdat hij uh, aan uh, heilige huisjes morrelt... en aan gevestigde machtsposities uh, tornt. Maar wat merken wij daarvan? <gacht> dat je, je zegt Iets dat de will. wereld verandert. Wat, wat bedoelde, dat Barruza was een concreet voorbeeld wat hij dan heeft gedaan. En Hij heeft ook een andere levensstijl aangemeten. Ja. Hij uh, woont heel simpel, uh, heeft geen chauffeur en dat ik, soort dingen. Ik weet niet of, inderdaad, Wat, wat, wat wij. mij nou van die vijf jaar het meeste bijblijft... is het bezoek dat de paus aan Amerika bracht... met een werkelijk hilarische foto... met een hele kolonne van enorme zwarte... Gepanzerde gepantserde limousines... en een heel klein Fiatje 500 ertussen... waar de paus in zit. En dat verandert ja. de wereld. Dat verandert hij. de wereld. Je zou Want... denken van niet, maar dat doet het wel. Als je kijkt hoeveel impact deze man heeft... en hoeveel mensen hem zien als een morele leider... dan verandert dat echt de wereld. En... Denk even historisch terug, eh, paus Johannes XXIII... die overleed in 1963 op bijna 82-jarige leeftijd. Iedereen dacht, dat is een tussenpaus, die stelt niet zoveel voor. Hij heeft de Tweede Vaticaanse Concilie gestart... en de Tweede Vaticaanse Concilie heeft een enorme omwenteling in de rooms katholieke kerk teweeggebracht. Dus ook al zou deze paus niet veel langer dan dit leven dan denk ik nog steeds dat hij een omwenteling gestart heeft... die niet meer terug te draaien maar is. Maar toch, uh, uh, mede Marjan Olvers en Kirsten Verdel... springen niet helemaal op van, van hun stoel van dit nieuws. Of Hoe, hoe oh, ja. kijk je daar tegenaan? Nou op zich als ik hoor morele leiderschap dat dat uh, ja, moet je, dat je bedoel dat, dat, ja, ja, ja dus dat vind ik echt, uh, echt geweldig. Ik, ik moest wel eventjes denken alleen. Valt het alleen... Jou op? Want dat is natuurlijk een, Natuurlijk ja, hij valt het helemaal mij gelijk, op. Natuurlijk nee, nee, ja? valt het mij op. Maar ja waar ik wel even wat, wat crossed my mind was wel dat ik volgens mijn documentaire zag van de week over seksuele intimidatie geloof ik uh, en, uh, en hoe de pauze daar dan mee omging en daar ja, dan denk ik van wat vind jij daarvan dan? Ja dat kunnen ja, cool. uh, we en daar gaan we het zo. Ik heb zo'n idee dat we wat aan zitten komen. 9, en dan doen we nee, ook nee. jullie nieuws, hè? jullie eigen nieuws. Tot zo. Of ja, ja. een paar minuten terug, tot zo. NPO Radio 1. Christus, Christus, Christus. In de wijk Donderberg in Hoermond stem je woensdag of PVV of Denk. Twee werelden in één kleine wijk.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 NTO Radio 1.